Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Siord van Liende is opgepakt, meldt de Telegraaf. Eerder vandaag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er een onderzoek is gestart... naar zijn stichting, Hulptroepenalliantie. Die verdiende aan het begin van de coronacrisis miljoenen euro's met het leveren van mondkapjes. Terwijl Siord van Liende altijd zei dat de stichting helemaal geen winst wilde maken. Allerlei clubs besloten gratis hun hulp aan te bieden. Randstad hielp de stichting bijvoorbeeld aan gratis personeel. En er wordt nu bekeken of de stichting en Seward iets strafbaars hebben gedaan. Ook Zwitserland komt met sancties tegen Rusland. Veel rijke Russen hebben Zwitserse bankrekeningen of wonen daar, zodat ze minder belasting hoeven te betalen. De rekeningen van Russen die zijn betrokken bij de oorlog worden geblokkeerd. Er wordt niet bijgezegd wie dat zijn. Het is wel een opvallend besluit. Want Zwitserland staat bekend als neutraal land dat nooit een kant kiest bij internationale ruzies. En ook in de Tweede Kamer gaat het over sancties. Bijna alle partijen zijn daar voorstander van. De EU neemt maatregelen om Russische banken en rijke mensen rond president Poetin economisch te straffen. Ook gaat Nederland Oekraïnse vluchtelingen opvangen. Alleen Groep Haga, de PVV en Forum zijn tegen. In het debat over de oorlog in Oekraïne wilde Forum-leider Thierry Baudet de Russische inval niet veroordelen. Ja, ik, ik betreur het. Ik betreur het ten zeerste. Ik vind het verschrikkelijk. Voor de mensen daar, voor ons allemaal, voor, ook voor Rusland. Ik vind het vreselijk dat dit gebeurt. Vreselijk. Ik snap alleen niet zo goed wat een oordeel in de internationale politiek te zoeken heeft. Het debat in de Kamer duurt nog de hele middag en een deel van de avond. Het weer zonnig en droog, 8 graden op de wallen tot 12 in Limburg, komende nacht... Koud en morgen grijs, dan een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland loopt het ten noorden van Amsterdam vast... door een ongeluk op de A7 richting Horen... tussen Zaandam en Purmerend-Zuid, 3 kilometer. Twee rijstokken zijn dicht, de vertraging is een kwartier. En daardoor loopt het weer vast op de A8... vanuit Amsterdam naar Zaanstad, tussen de knooppunten Koenplein... en Zaandam heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Hey! Listen up y'all, this room's a mama. Hit it!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 Eu deixo quando eu vi já era cedo, cafezinho pão de queijo. Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a mandar flor. Só quero ir se você for. Oh, se een beetje een posso, eu deixo Quando eu já era Cafezinho, pão de queijo yeah. eu que duvidava do amor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 Richting zomer te gaan. Ja, wij zitten ook uh, lekker aan, uh, aan de westkust uh, hier in uh, Zandvoort. En het nieuwe nummer van uh, One Republic heet ook uh, West Coast. Luister hiernaar. About the West Coast. I'm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 Zang matigas ang iyong ulo At ang payo nila'y sinuwan mo Di mo man lang inisip na ang kanilang binagamoy Para sa'yo Katang nais mo'y masunod ang layaw mo die mo sila pinapansien. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nanulong sa masamang bisyo.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 Sis, is jij zei ik moet naar Lamenmo? Ik ga in het kamerij. Sis, is jij zei ik moet naar Lamenmo? Ik ga in het kamerij. Sis, is jij zei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 here in Zandvoort. en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones para y a hablar <muchas> <muchas> esa libreta sin más razones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 Ik hoor je weer. siento ganas je weer. Ik buscar. je weer. Ik hoor je weer. Ik hoor je weer. Ik hoor je weer. Ik hoor je weer. Ik hoor je Ik Uh, Vivé en uh, Ricky Martin uh, met een uh, lekker zonnig uh, nummer. Nou, dat hoort ook wel vrienden, bij dit uh, mooie weer van vandaag. En ons moeder zijn nog... Keer op keer. Nieuwe carnavalsplaat, echt heel populair hoor in het zuiden. Ja, laat hem maar horen Jan Bigel.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 Zo'n vrouwke mee, mijn god, dat was een feest. Maar toen ze daar maar nog de docenten vroeg, zei ik, dat heb ik niet, Wanneer die het mij sloeg. En ja, ons moeder Te doen. Ja, ik zal het maar toegeven, ik vind het eigenlijk ook wel een leuk plaat. Geweldig, Jan Biggel, hoe je het, hè? Daar ja, zijn <tacht> en... kijkers die er anders over denken. En, eh, ons moeder zijn <laughs> nog. Nee, Sorry hoor, Jaap, maar ik vind hem hartstikke leuk. <tacht> nee, nee, of was het een andere kijker. Nee, ik klopt. Ja, hè? ja nee, ik ken ons Jaap wel een beetje, hoor. Ja, dus, hoor. Uh, ja, ja, het is wat anders dan She, maar goed... We moeten het er even mee doen, hè, toch? Ja, ja zeker. Oké. Okay. Nou, uh, jij hebt ook weer een uh, leuke. Hit. Ja, ik zit, uh, ja, ik ja. Vind, uh, jij uh, zit helemaal in de zonnige sfeer. Dankzij dit dingen. Subtropische, subtropische sfeer. Wat gaan we draaien? Hoe heet Gabriel het? Gabriel Oké. Acabau, acabau.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 nou, Ik weet het. Ik Ik weet het. Ik Ik is zometeen het mooie gedicht van de dag. Het is een nacht in Brabant. Vanaf gisteren zijn de meeste coronamaatregelen komen te vervallen. Uiteraard is dat goed nieuws. Twee jaar geleden begon het allemaal. En in die tijd, in de coronatijd, hebben we ook kennis gemaakt met deze single. Want het was eigenlijk het coronadans. Bij, uh, met name de ziekenhuizen werd uh, daarop uh, gedanst. Op deze single van Master KG door Jeruzalemma. En uh, met die plaats zijn we toegekomen aan het gedicht van de dag. We gaan naar Lampengat uh, toe, naar uh, Eindhoven. Want uh, het is een nacht uh, in uh, Brabant. Het gedicht van deze dag. Zeg, vrouwtje lief. Ik loop nog steeds vlug. Heel even naar het café. Maak je geen zorgen. We zo weer terug.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 en ook van volle glazen word ik gek, maar dat los ik wel op, ik leed ze direct. Daarom vind je me meestal in de kroeg, en daar zit ik dan vaak tot morgen vroeg. Ik denk dan over alles heel goed na, ook aan de spoes die ik mijn vrouw vertellen ga, Laat ze nachten zijn lang.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 woo hoo hoo hoo hoo hoo And also DJ and then I the school, so took like the so I took another weight. You're like a Micah D, so I use my voice. As soon as I the body got in the big, big rolls, Royce so That's right. My name is Mike and D. I use the holiday with the FIC on the sweet was a party bigger than only what? I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. I put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Micah D and Swen, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday.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 K.E.R. en M en Speciaal even gedraaid voor iedereen die nu eh krokusvakantie heeft. En dat zijn ook al de oosterburen met die, met die witte nummerbordplaten. Want die zijn ook weer veelvuldig in Zandvoort gearriveerd. Goede dag wie vrienden. wie gaat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 Terug. Kijk, kijk, kijk, want uh, er komen weer heel veel nieuwe singles uit, uh, is me opgevallen. Ja. De artiesten ja, zijn weer gelukkig, heel uh, lekker, lekker, lekker uh, uh, aan de gang en uh, ze kunnen ook weer gaan optreden en dergelijke. Ja. De optreden, en dan komt er ook weer een mee. beetje geld binnen, dat is ook uh, wel belangrijk voor uh, al die artiesten. ah ja, nou ja, zeker om muziek te maken. Ja, ja, ja anders kost het alleen maar geld. Ja. Nou ja, dat hebben af, we afgelopen, afgelopen. Twee, ja. twee, jaar, twee jaar Nee, dat heet investeren in de toekomst. Ja, ja, ja, ja, ja. Al die teksten schrijven en dergelijke. Ja, ja. En dan nu uh, oogsten, om en het zo maar even te nou zeggen. Ja, en dan nu al die andere naden gaan, natuurlijk, in Rusland toevoegen. Ja ja ja, ja, ja, ja, dat is verschrikkelijk. Als hij als naar de benzineprijzen kijkt, dan schrik je. Ja, ja, maar dat is dan nog een heel kleinigheidje met uh, wat daar aan de gang is, Fred? Uh, ja, in vergelijking wel, ja. ja.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 Your Give the audience a queen. Enjoy, it's your last chance, at the end. Weet je dat je alle informatie over de Zandvoortse gemeenteraadsverkiezingen kunt vinden op zandvoortkies.nl? Elke stem telt. Tot zover het ritme van Ziefer. Via de kabel op 104.5.